Uur. Sophie, Verhoeven met het NOS Journaal. Het centraal station in Rotterdam is korte tijd ontruimd geweest. Het automatische brandalarm ging af. Honderden mensen moesten naar buiten. Later bleek dat het alarm afging vanwege werkzaamheden. Het station is inmiddels vrijgegeven, maar de NS waarschuwt voor vertragingen. De afgelopen maanden ging het automatische brandalarm op Rotterdam CS wel vaker af. Het was steeds loos alarm. Bij een schietincident in een woning in Amsterdam-Zuid zijn vier doden gevallen. De slachtoffers zijn een meisje van vijf, twee vrouwen en een man. De politie gaat uit van een gezinsmoord en vermoedt dat de man de dader is. Regisseurs en forensische specialisten doen op dit moment onderzoek in en rond de woning. De straat is afgezet. Boril is kwaad over de uitzending van Boer zoekt vrouw van gisteravond. Deelnemers van het tv-programma liepen daarin over het spoor. ProRail voert al een tijd campagne tegen spoorlopen... omdat dat levensgevaarlijk is en tot veel vertraging voor reizigers leidt. Het betreffende stuk spoor wordt weinig gebruikt... maar dat doet er voor ProRail niet toe. Het gaat om de beeldvorming, zegt het bedrijf. Tennisser Robin Haase heeft de eerste ronde... van het ATP-toernooi van Tokio niet overleefd. Hij verloor in drie sets van de Japanse nummer 273 van de wereld. Mogelijk had Haase last van zijn knie... Daarom moest hij onlangs het Davis Cup duel met de Canadees Milos Raonic laten schieten. Het werden nog eerst buien, de meesten verdwijnen in de loop van de dag. Verder zon en een stevige noordwestenwind. Het wordt hooguit 14 graden. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. En ook dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden-West en Muiden 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A2 naar Amsterdam tussen Maarse en Holendrecht... in totaal ook een kwartier vertraging nog. A4 richting Amsterdam tussen Knooppunt De Hoek en Knooppunt Bad Hoeverdorp... vijf kilometer en 5 minuten vertraging. En de A9 Diemen-Amstelveen tussen Meer en Amstelveen-Oost... 4 kilometer. De vertraging is hier ook een minuutje of 5. En tot zover de verkeersinformatie.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 Tattoo, pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi pour un petit tour, un petit jour entre tes trois. Pour un petit tour, au petit jour. Tes draps. Je pourrais te guider Quitte à faire démoder Pour un flotte Avec toi Petit tour au petit jour entre tes draps je ferai l'amoureux pour te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 wat zit je nou weer nee te schudden, Albert Jan? Gaat het weer niet goed? Nee, nee. laten ze weer au. Nee. Een, oh, oh, oh, oh. een belangrijke put tekort, maar het is momenteel in een tussenstand. In de Forstums vanmiddag is het nu 2 tegen 2. Twee. twee punten voor Amerika en twee punten voor Europa, zoals het er nu uitziet. We hebben het over de Ryder Cup. Welkom terug bij Zalvert op zaterdag uur drie. En wat gaan we daar nu allemaal doen? Over de tweede praten gaan we uiteraard even weer terug naar de pit report. En wel naar de, wat er allemaal in de wereld van de Formule 1 aan de hand is. We kijken nog even kort terug op de kwalificatie. Die tussen 2 en 3 is verreden in Sochi, Rusland.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 Wat je net zei, ik kreeg inderdaad een heel stapel gedichten voor me. Juist. En uh, ja, het is, uh, het is hem geworden, hè? Ja, ja, ja ik had ja, ja, stiekem ja. gehoopt dat het hem, dat hem zou worden, maar het is hem ook geworden. Uh, ja, zeker. En welk gedicht het is geworden, hoor ze dadelijk om uh, kwart voor vijf. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Eerst gaan we nog een eentje van dit moment draaien althans te zijn zo weer een paar maanden oud. Deze van Clean Bennett in Solo.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 Ga allemaal langs en genieten van alles wat ze daar brengen. En dat is heel wat hoor.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 Ik zie je zitten.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 Nee, oké, okay, maar goed, tussenstand golft, uh, de, de, de vier partijen, de forsums vanmiddag, tussenstand momenteel, halverwege de wedstrijd.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 En hier is uh, Elton John nog een keer met die lekkere van hem. I'm oh.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 Say it hasn't got a meaning. We will find a way. Well, maybe if it won't work the first look through the sky. And you might find a rainbow. Better luck next time.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 En hij heeft morgen een speciale uitzending. Dat er mensen die liefhebbers zijn van orgelmuziek. Morgen tussen 7 en 9. Het gaat namelijk over het orgel in de Grote Kerk. Uh, dus daar wordt tussen 7 en 9 aan ruim aandacht aangeschonken tijdens ZFM Zandvoort, ZFM Klassiek.